12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Non-stop muziek. Op de radio werkt al 25 jaar. Sky Radio viert een feestje. Verder een mediaforum met Annette Birschel en Hadassah de Boer. En nu het nos journaal. Hier is Jan van der Putten. Goedemiddag. Kamer verwerpt PVV-motie van afkeuring tegen kabinet. KWF-collecten valt tegen door gedoe rond Du Zes. en VND in Haarlem dicht na dreig-tweets. In een groot deel van het land is het bewolkt en nevelig. In het uiterste noorden kan wat motregen vallen. En in het zuiden zijn ook zonnige perioden. En het wordt 17 tot 21 graden. Morgen droog, zonnige periode, 15 tot 18 graden. In de nachten is er kans op vorst aan de grond. Vanmorgen om half elf zijn de algemene beschouwingen begonnen in de Tweede Kamer. Het debat over de plannen van het kabinet voor volgend jaar. En in die anderhalf uur heeft het kabinet al een motie van wantrouwen voor zijn kiezen gekregen. Verslaggever Marcel Reel volgt het debat. Die motie is verworpen, Marcel. Ja, klopt. Buiten de PVV die hem in heeft gediend steunde de uh, SP en de Partij voor de Dieren die motie. Dat leverde 31 uh, voorstemmen op. Nou, dat is uh, bij lange na niet genoeg. Maar toch vervelend dat vooral de SP die motie van uh, wantrouwen steunt. Vervelend voor het kabinet en dan vooral voor het gedeelte in het kabinet in de coalitie die PvdA heet. Want er waren toch nog wel wat mensen die hoopten... dat er op bepaalde punten stiekem toch nog wel zaken gedaan zouden kunnen worden met de SP. Bijvoorbeeld als het gaat om het belastingplan... dat de komende weken gepresenteerd en verdedigd moet gaan worden in de Tweede en Eerste Kamer. Maar goed, voor de PvdA wordt het nu dus wel heel moeilijk om het beleid links bij te sturen. Vervelend dus voor de Partij van de Arbeid. Maar Emiel Roemer, een half uurtje geleden... Uh, klom op het podium en zei toch echt dat hij die motie van afkeuring... van wantrouwen gaat steunen. En ik kan niet ontkennen dat wij geen vertrouwen hebben in het kabinet. Geen vertrouwen hebben dat het kabinet met de juiste maatregelen zal komen... die Nederland niet nodig heeft om Nederland uit de crisis te krijgen... mensen aan het werk te krijgen en de samenleving te verbeteren. De manier waarop de motie is ingediend, daar is erg veel over te zeggen. Laat ik erbij houden bij, dat was niet mijn stijl aangezien wij de inhoud van de motie kunnen steunen... zal mijn fractie dus ook voor de motie stemmen. Dan geef ik het woord aan de heer Krol van 50PLUS. Dit kabinet, dat ben ik met de indiener eens... is op de verkeerde weg. En ik vind dat ze een andere koers moeten gaan varen. 50PLUS wil daarom het kabinet de gelegenheid geven... om dat ook te doen, die andere koers. En daarom wachten wij met spanning de inbreng van het kabinet af. En daarom zullen wij nu met de nadruk op nu, niet voor deze motie stemmen, maar de dag is nog jong. Dan geef ik het woord aan mevrouw Tiemen van de Partij voor de Dieren. Voorzitter, vanaf het begin heeft de Partij voor de Dieren grote bezwaar gehad... tegen een kabinet van Partij van de Arbeid en de VVD. Daarom heeft mijn partij besloten om deze motie, hoewel ongelukkig getimed... we hadden dat liever aan het eind van het debat gezien... Toch gaan steunen. Gestemd is over motie 33.750, nummer 4, Wilders, over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet. 31 leden hebben voor deze motie gestemd, 113 hebben tegen deze motie gestemd. De motie is verworpen. En ik geef het woord aan de heer Zijlstra van de VVD. Eerlijk gezegd, sta ik hier wel een beetje met een dubbel gevoel. Ik vraag me namelijk wel af hoe de gemiddelde kiezer in Nederland nu naar de politiek kijkt. Die verwachten van ons in dit huis, van een kabinet, maar ook van Kamerleden... dat ze verantwoordelijkheid nemen voor dit land. En dan is het heel gek om te zien dat er al drie partijen hier zijn... in dit huis, drie partijen, die op voorhand zeggen... gehoord de beraadslaging, hoezo gehoord de beraadslaging? Daar kijken we niet eens meer naar. We gaan al een motie van wantrouwen indienen. Hoe moet die kiezer nog naar ons kijken als politiek... als de mensen die besluiten moeten nemen om dit land beter te maken? Ik, vind, ik ben er echt ontdaan hoor, voorzitter. Zelstra, fractieleider van de VVD. En die, die is nog steeds aan het woord. Er wordt ook geïnterrumpeerd. Hoe is het uh, nu daar? Ja, nou, uh, er wordt een debat gevoerd over de inhoud nu uh, op dit moment. Uh, Zelstra, die begon zijn bijdrage uh, met te vertellen waarom het toch zo belangrijk is om de staatsschuld uh, in de hand te houden en terug te dringen. Dus om te gaan bezuinigen. Nou, daar is uh, niet iedereen het automatisch mee eens. Daar krijgt hij veel vragen over. Bram van Ooyik van GroenLinks, die noemde het een college van Zelstra met tegeltjeswijsheden. Dus, nou ja, dat soort vragen. Worden nu aan hem gesteld. Uh, hij uh, probeert nu uit te stralen en te overtuigen dat het echt nodig is om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen. Marcel Bril bij die algemene beschouwingen. En in Haarlem zijn al de hele ochtend twee winkels van V&D dicht, want er is terreurdreiging op internet. Verslaggever Matthijs van der Wiel in Haarlem. Hoe is het daar, Matthijs? Het goede nieuws Jan is, ik leef nog en alle mensen om de winkel, politiemensen, pers en heel veel sensatiezoekers leven ook nog. Waarom zeg ik dat? Er was aangekondigd dat om tien voor twaalf er een bloedbad zou worden aangericht hier. Een bloedpartij, zo noemt de twitteraar die dat bericht de wereld in heeft gestuurd vannacht, zo noemt hij dat. En een merkwaardige situatie, dan krijg je allemaal mensen die gaan kijken, die zelf staan te filmen om tien voor twaalf om dat moment vast te leggen. Maar ja, wat gebeurt er meestal met een aangekondigde aanslag gebeurt er niks. En dat is ook wat er nu uh, aan de hand is. Een uh, winkelstraat in Haarlem, de V&D, en die is dicht, al urenlang vandaag. De politie uh, staat er omheen met een paar mensen, uh, allemaal vanwege een dreiging op Twitter. Uh, ik lees het vorig. Dodelijk begin prijzencircus, dat stond er. Gevolgen niet te overzien. Pleeg daarna zelfmoord, manager shoot. Nou, dat is vooralsnog allemaal niet gebeurd. Toch al deze maatregelen. Leonveld van de, de politie. Er wordt van alles gezegd op Twitter. En waarom neemt u nu deze keer zo serieus? Ja, dit was een dreiging die wij serieus namen omdat er bepaalde indicaties waren waardoor we er echt uh, het, uh, vonden dat we ermee aan de slag moesten. Ja, wat dan? Ja, daar kan ik helaas niks over zeggen. Ja. Het is niet zomaar een loze dreigement, dacht u? Nee, nee, nee, want het uh, ja, zijn natuurlijk ook loze dreigementen. Maar dit was een, een, een dreigement waarvan wij uh, interpreteren van hier moeten we echt wat mee doen. Ja, Bekent dat dan ook dat u iemand een verdachte op het oog heeft? We hebben nog geen verdacht oplogen helaas. We zijn nog steeds bezig met boven water te over wie de twitteraar is. Ja, ja gaat dat helemaal verenigd, via de Verenigde Staten met een rechtshulpverzoek of kunt u daar sneller achter komen? Nee, ja. We besparen de technische details hoe dat precies werkt. Maar we hebben specialisten die hier op dit werk zitten en die ja. zijn er nu druk mee bezig om boven water te over wie die persoon is. Ja. Ik hoorde een verhaal over een gefrustreerde, ontslagen ex-werknemer. Dat zou kunnen blijken uit de tekst van een van die tweets: Manager suit. Kunt u dat bevestigen? Ik kan bevestigen dat die tekst is getwitterd en ja, het is een mogelijkheid dat het een ex-werknemer is. Maar ik kan niet bevestigen dat het daadwerkelijk zo is. Ja, de situatie hier in deze winkelstraat is dat eerst uh, alleen de V&D gesloten was. Overigens niet alleen deze, maar ook twee andere vestigingen in Haarlem, waaronder een vestiging van Laplace. En dat vervolgens het uh, afgelopen uur bijna alle winkels in deze winkelstraat, behalve de Hamburgerketen op de Hoek... want daar zitten ook heel veel mensen achter de ramen te kijken, dat al die andere winkels ook uh, uit vrije wil gesloten zijn. Het is een beetje een gekke situatie, want er is een gevaar. De winkel ja. is dicht, er is politie, zelfs versterking van de Marisocé, zag ik zojuist. Maar u zet de straten niet af. Nee, er is een risicoanalyse uitgevoerd en uit die analyse is gebleken dat het niet nodig is om de omgeving daadwerkelijk af te zetten. Wel wordt er nog een lint gespannen uh, om de VNE zelf, dat het in ieder geval duidelijk is dat we hiermee bezig zijn. We hadden inderdaad de Marisocé achterhand om te helpen om de buurt af te zetten. Het is uh, gelukkig niet uh, nodig gebleken. Nee, tien voor twaalf is er niks gebeurd, maar hoe lang blijft de, de tent nu dicht? Ja, dat moet nog blijken. Uh, we zijn nog met onderzoek bezig. Uh, ja, ik kan daar geen zinnig woord over zeggen. Nee. Nou ja, de winkel blijft dus voorlopig nog dicht. En dat levert ook heel veel geteleur, teleurgestelde klanten op die met de aanbiedingen folder in hun hand naar uh, die stuntweek kwamen en voor een dichte deur komen te staan. Matthijs van der Wiel in Haarlem. Staatssecretaris Steven wil dat gevangenen spullen gaan maken voor de overheid. En denk bijvoorbeeld aan kantoormeubilair voor ministeries. Nu worden daar nog bedrijven voor ingeschakeld. En dat gaat dan vaak weer gepaard met dure aanbestedingen. En uh, ja, het hoeft niet alleen bij meubilair te blijven, zei Teven bij de KRO op Radio 1. Je moet ook denken aan, aan scheurhemden die in de gevangenissen zelf worden gebruikt. En in de uh, TBS-klinieken. Je moet denken aan uh, matrassen voor gevangenissen zelf. Maar ook op de departementen. Het is echt, echt meer dan een meubeltje zoals nu in mijn werkkamer staat. Ik heb, ik heb zelf zo'n meubel hier staan. Het is echt mooi spul wat ze maken. Volgens Teven ziet de meerderheid van de Tweede Kamer wel iets in die plannen... omdat de overheid daarmee miljoenen kan besparen... en omdat gevangenen zo een vak kunnen leren. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Wapeninspecteurs van de Verenigde Naties zijn terug in Damaskus. Ze gaan daar verder onderzoek doen naar het gebruik van chemische wapens... tijdens de Syrische burgeroorlog. Tenminste, acht inspecteurs kwamen vanmorgen aan bij hun hotel. Ze waren over de weg vanuit Beirut naar Damaskus gereden. De VN-inspecteurs concludeerden vorige week... dat in Damaskus op 21 augustus het zenuwgas Sarin is gebruikt. Ze wezen geen schuldige partij aan. En die inspecteurs gaan nu ook onderzoek doen naar andere incidenten. In het deels ingestorte winkelcentrum Westgate in Nairobi zijn bergers aan het zoeken naar meer slachtoffers van de terreuractie. Ze krijgen daarbij hulp van experts uit Israël, Groot-Brittannië en de VS. En ook wordt met speurhonden gezocht naar booby traps. Gisteravond maakten Keniaanse veiligheidstroepen een eind aan de terreuractie van Al-Shabaab. De islamistische terroristen hebben zeker 61 burgers en 6 militairen gedood. En dat aantal loopt waarschijnlijk nog op, omdat er nog meer dan 60 mensen worden vermist. KWF kankerbestrijding heeft tijdens de collecte dit jaar 15% minder opgehaald dan vorig jaar. Vooraf werd daar al voor gevreesd door alle ophef rond inspire to live en Alpdu6. Toenmalig voorzitter van inspire to live Koen van Veenendaal, bleek minstens 160.000 euro te hebben gedeclareerd. Stand er meer van KWF kankerbestrijding: minder opbrengst. Komt dat door die ophef? Nee, dat komt zeker niet alleen door de discussie rond inspire to live die vlak voor onze collecte gevoerd werd. Maar het heeft wel meegespeeld. Uh, het heeft meegespeeld. Wij zien al jaren dat de collectieopbrengst geleidelijk aan terugloopt. Uh, en daarnaast merken wij nu echt dat uh, de economische crisis ook bij ons is aangekomen. Dus nou, daar kan je rekening mee houden. Daar hebben we ook rekening mee gehouden. Uh, maar we zien wel een extra effect en dat zal inderdaad waarschijnlijk, maar ook dat kun je natuurlijk niet helemaal hard zeggen, uh, te wijten zijn aan de discussie rond Inspire2Lift die vlak voor onze collecties beelden. Ziet u ook negatieve effecten van die hele inspire to Live uh, affaire bij bijvoorbeeld de vaste donateurs van KRIF? Nee, dat zie ik op dit moment niet. Dat zou ook, ook op de korte termijn zijn. Ja, daar bent u niet bang voor? Nee, dat denk ik niet. Kijk, dit zijn dingen die in de media tijdelijk oppoppen uh, en uh, uh, hebben ook wel weer weg. Dat waait wel weer over. Dat zegt u ook tegen de collectanten, bijvoorbeeld die misschien met ja, toch wel lood in de schoenen langs de deur zijn gegaan? Nee, kijk, toen, wij, toen, toen de mensen gingen collecteren, uh, speelde dit heftig in de media uit. Toen hebben wij ook gezegd, wij gaan onze collectanten daarover informeren en dat hebben we ook gedaan. Ja, had u geen moeite om collectanten te krijgen? Hebben er nog mensen afgehaakt of niet? Er zijn wel wat mensen afgehaakt, maar er zijn er niet heel veel geweest. Ja, maar u denkt, het waait wel weer over, volgend jaar beter. Nou ja, niet het wijt wel weer over. Maar het is niet zo dat je dit soort uh, kwesties die in de media spelen, dat je daar op hele lange termijn nog volgend jaar ook kan zeggen van stel dat onze collecte opbrengst terugloopt, dat het hierdoor komt. Dat, dat, dat zou een te, te makkelijke conclusie zijn, vrees ik. Ja, maar goed, de collectors gaan gewoon door en uh, we zien wel hoe het verder loopt. De collecten gaat door, maar de collector doen we maar één keer per jaar. Maar we, hebben, we zetten natuurlijk door het hele jaar heen uh, uh, andere fondswervende middelen in. Ja, en dan hoopt u geen last te hebben van dat negatieve gedoe? Nee, dat hopen wij niet. Wat we wel merken is dat we op, op zeg maar onze fondswerving in de breedte... we echt nu wel merken uh, dat de economische crisis ook bij ons is aangekomen. Dank u wel. Stand ter Meer van KWF Kankerbestrijding. De aanleg van glasvezelnetwerken in Nederland stokt. In steeds meer steden gaat de aanleg voorlopig niet door... omdat te weinig huishoudens belangstelling hebben... voor een internetverbinding via glasvezel. In Tilburg, Katwijk en Bussum is het in ruim vier maanden tijd niet gelukt om 30% van de huishoudens zich ervoor te laten inschrijven. En die 30% is nodig om het netwerk voor de exploitant rendabel te maken. Die tegenvallende belangstelling komt mogelijk door een campagne van kabelbedrijf Ziggo die glasvezel overbodig noemt. Volgens Ziggo is het bestaande kabelnetwerk toekomstbestendig. Sport. Marco van Ginkel heeft een knieblessure. En vandaag krijgt hij een MRI-scan om te zien hoe erg het allemaal is. Van Ginkel viel gisteren in de bekerwedstrijd van zijn club Chelsea tegen Swindon Town. Al na 10 minuten uit toen hij zijn rechterknie verdraaide. van Igor Seisling heeft in Bangkok het Nederlands onder met Robin Haasen gewonnen. Seisling versloeg Haasen in de tweede ronde van het ATP-toernooi in drie sets. Seisling bereikte daarmee de kwartfinale. En nog meer tennis van Venus Williams blijft verbazen op het toernooi in Tokio. Williams versloeg in de achtste finale de Roemeense Halep in drie sets. En eerder was Williams al te sterk voor de Wit-Russische Azarenka... de nummer twee van de wereld. Het is 13 over 12 nog een keer de hoofdpunten van deze uitzending. De algemene beschouwingen zijn begonnen met een aanvaring... tussen Wilders en Pechtold en een PVV-motie van wantrouwen... tegen het kabinet heeft het niet gehaald kwf collecte valt tegen door gedoe rond Alp d'Uzès en door de crisis. En de VVD in Haarlem is dicht na dreig tweets. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Grotere wonen. Je eigen bedrijf. Meer vrijheid. Voor welke financiële keuze sta jij? Hoe pak jij dit aan? Door nu vooruit te kijken weet je wat jouw financiële mogelijkheden zijn.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Sky Radio viert dus feest, maar ook Magriet. We bellen zometeen even met hoofdredacteur Leon Tien van den Bos van dat 75-jarige Vrouwenblad. In het mediaforum, correspondent voor Duitse media in Nederland... Annette Birschel en programmamaker Hadas de Boer... zij reageren onder meer op de ledenwerfacties van sommige publieke omroepen... die soms wel 56 euro per nieuw lid uitgeven... VVD-media-woordvoerder Huizing vindt dat te veel. De publieke omroep klaagt steen en been over de bezuinigingen. Maar ze hebben blijkbaar wel uh, geld om uh, uh, uh, in dit geval hockeygoaltjes... of voetbaldingen of knuffelberen of andere apparaten... een cadeau te kunnen geven. Ik vind het niet gepast. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Michel Ignatia. En die komt hier uit Hilversum. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Maandag 25 jaar geleden begon Sky Radio. Alle reden voor die zender zonder dj's om dit groots te vieren. Unco Servontijn is station director van de jarige zender... en is nu aan de telefoon. Unco, goedemiddag. Goedemiddag, Heerse. En van harte gefeliciteerd. Dank je. Er waren tijden dat Sky Radio ook wel Sai Radio werd genoemd. Dat klopt. Maar dat is ja. al lang niet meer. Dat is al lang niet meer. Uh, kijk, dat, en, en natuurlijk is dat altijd een kwestie van smaak. Er zijn altijd mensen die iets heel leuk vinden of iets niet leuk vinden. Er zijn mensen die een bepaalde kleur mooi vinden of een ander die het lelijk vindt. Dus dat zal je altijd houden. En dat is natuurlijk zo'n grapje, zo'n woordgrapje snel gemaakt. Maar... Het is wel zo dat de energie van Sky Radio, vroeger was het natuurlijk vooral een zender, en dan heb ik het over de jaren negentig, waar veel ballads gedraaid werden. En als je het nu ziet, in 2013 is het gewoon een zender die veel meer energie kent dan, uh, dan toen het begon. Ja, en, en uh, goed, het fenomeen van geen DJ's, want daar was Sky uh, ook uniek mee toen, uh, dat hebben jullie wel steeds in stand gehouden? Ja, klopt. Het is ooit, door Don Lothauwers de zender begon, in 1988, begonnen uh, omdat er zeer weinig budget was. Dus het was eigenlijk een soort van toevalstreffer, die meteen bleek aan te slaan. En uh, wij doen veel uh, publieksonderzoek, dus we vragen dan aan mensen van, uh, wat ze waarderen aan ons station. En nog steeds is dat uh, non-stop eigenlijk een van de allerbelangrijkste benchmarks, als je het zo mag noemen. Dat mensen het fantastisch vinden dat wij dat als een soort van uh, extra hebben, uh, buiten natuurlijk de muziekdieren. Draait. Want wat, hoe zorg je dan toch? Want wat je ook van DJs vindt, maar dat zijn dan nou wel de uitlaatkleppen zeg maar om een band met het publiek te, te genereren. Hoe doen jullie dat? Nou, dat klopt. Uh... Kijk, het heeft, uh, nou ja, zoals Johan Cruijff te zijn, voor- en nadelen. Ik, ik het, als je fantastische mensen hebt zoals Giel Belen of als Edwin Evers. die hebben natuurlijk een fantastische meerwaarde op een muziekformule. Maar er zijn ook een hoop uh, uh, discjockeys die maar een beetje aanbabbelen. En dan is het eigenlijk wel fijn dat je het niet hebt als Sky. En om dan toch een band met je luisteraars op te bouwen. die dringen wij niet zozeer op. Want een disjokkie is natuurlijk aanwezig op een, in een programma. Dat doen wij meer in, door social media. We doen tegenwoordig erg veel. Met acties daarop, bijvoorbeeld met Disney. Dat mensen uh, arrangementen kunnen winnen om naar Disney te gaan. Of wij doen het nu met ons eigen concert. Hè? Als mensen uh, dat willen, konden ze via de website stemmen op hun favoriete Sky-nummer van de afgelopen 25 jaar. En dan, daarmee maakt ze dan ook kans op kaarten voor uh, het concert dat we vanavond hebben. Dus als mensen het willen, kunnen ze wat actiever met het station bezig zijn. Uh, als ze het niet willen, dan kan je bij Sky ook gewoon de radio aanzetten en de muziek alleen maar luisteren. En uh, dat wat je net zei van die 25. Uh, grootste hit zeg maar, in 25 jaar. Dat is één ding. Wat, wat gaat er verder gebeuren rond het jubileum? Wij hebben op, uh, op het station eigenlijk de hele maand september feestmaand gemaakt. Dus we hebben uh, uh, iedere week uh, dingen weggegeven. Dus Sky is radio en tracteert. om het zomaar even kort samen te vatten. We hebben een week lang iPads weggegeven. Uh, wij hebben uh, kaarten weggegeven in samenwerking met uh, de Soldaat van Oranje, hè, die spektakelshow. Uh, ja. uh, kortom, veel, een... veel cadeautjes. Ja, ja, kortom, we hebben veel cadeautjes <laughs> ja. uitgedeeld aan de mensen waar we het aan te danken hebben. Dat ja. zijn onze luisteraars ja. natuurlijk. Uh, de, de, de luistercijfers, jullie waren heel lang de nummer 1, toen zakte het een beetje weg. Maar de laatste tijd gaat het, gaat het steeds beter uh, weer, hè? Ja, gelukkig wel. Ja. Dat is natuurlijk wel mooi, als dat, dat, dat samenvalt met een jubileum... dan is het natuurlijk wel leuker om een verjaardagsfeest te vieren... als je ja. er weer wat goed voor staat. En Unco, zeg eens eerlijk, zijn de kerstplaten alweer uit de kast gehaald? Jazeker. Nee, dat is echt waar. Ja, want uh, wij zijn zelf hier <lacht> al uh, druk ermee bezig. Kijk, uh, we draaien ze nog niet op, uh, op de radio. Oh, maar... gelukkig. 1 oktober begint bij ons online, dus dat is over een paar dagen alweer de Christmas Station. En ook op DAB Plus, hè, dat is dat de, zeg maar de nieuwe uh, digitale uh, manier van radio ontvangen, beginnen wij op 1 oktober met een 24 uur per dag kerststation. Dus voor mensen die echt niet kunnen wachten over een week kunnen, ze al terecht. Oké, okay. <laughs> nog een keer gefeliciteerd en veel plezier met dit feestje. Unco Sérfantijn. Dankjewel. In Californië moet de paparazzi wat meer op hun tellen gaan passen. Gouverneur Jerry Brown bekrachtigde gisteren een wet... waarin het verboden is om kinderen van Hollywoodsterren te fotograferen... zonder dat ze daarvoor toestemming hebben gegeven. Ook andere mensen die vanwege hun functie ongewenste aandacht kunnen krijgen... zoals bijvoorbeeld politieagenten en rechters... worden door deze wet beter beschermd. In Europa is zo'n wet nog stukken verder weg. Prinses Caroline van Monaco... Die verloor gisteren opnieuw een rechtszaak... die ze had aangespannen tegen paparazzi-fotografen. Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens... was het terecht dat het Duitse Constitutionele Hof... concludeerde dat de vakantiefoto's van Carolien... in het Duitse blad Sieben Tage... bijdroegen aan het publieke debat. RTV Noord-Holland reageerde vanmorgen scherp... op de mogelijke aanslag op de VND in Haarlem. Een tweet van een gebruiker met de naam Circus Bloed... eh... Uh, ja, circusbloed staat er. er. werd gedreigd met een aanslag om tien voor twaalf vanochtend. De V&D ontruimde de winkel. De TV Noord-Holland zette een countdown op de site... waarin ze aftelden naar het moment waarop die bom dan zou moeten ontploffen. De verslaggever ter plaatse telt mee eh, tot precies tien voor twaalf. Blijkbaar uh, is er nog 30 seconden te gaan, dan is het 10 voor 12. dat is het moment, dat is aangekondigd, uh, het, dat het moment van de aanslag zou zijn, uh, maar ja, ik kijk hier om me heen, ik zie vrij weinig gebeuren, laten we nog even naar de achterkant van het gebouw lopen hier, uh, of daar misschien nog wel wat gebeurt, of dat het hier ook gewoon nog steeds rustig is. Het is nu exact 10 voor 12. en op dit moment gebeurt er helemaal niks. Nog meer verjaardagsfeestjes, want ook het tijdschrift Margriet viert het jubileum. Ter ere van 75 jaar Margriet start het blad vandaag een openlucht tentoonstelling. Dat gebeurt op het Museumplein in Amsterdam. En de hoofdredactrice van Margriet is Leontien van der Bos. Goedemiddag. Goedemiddag. Leontien, wat gaat er gebeuren met die openlucht tentoonstelling? Nou, die is vandaag van start gegaan op het Museumplein. Het culturele hart van Nederland. En ik mag wel zeggen, unieke expositie. Want volgens mij nog nooit vertoond in de geschiedenis van tijdschriften... dat je dus ...75 iconische, prachtige covers uit 75 jaar Magriet kunt bewonderen. Die zijn daar te zien en morgen de dikste Magriet aller tijden. Ja, de dikste Magriet aller tijden. Ik heb er vier al een heel jaar feest, want 75 jaar is natuurlijk een enorme prestatie. We zijn geweldig trots om in deze tijd te kunnen zeggen 75 jaar al helemaal van nu. Met zo'n grote doelgroepen bereiken iedere week anderhalf miljoen mensen. En morgen komt dan inderdaad die dikste Margriet ooit uit. En die is vanaf vrijdag in de winkel. Uh, Margriet, de afgelopen jaren uh, in die 75 jaar... wat voor rol heeft dat blad gespeeld in de samenleving? Ja, grote rol. Altijd heel dicht bij de vrouwen uh, van heel Nederland. Van noord naar zuid, van oost naar west... Uh, bereikte Margriet eigenlijk uh, alle vrouwen. En uh, dat al heel erg lang dus. Maar de emanciperende rol die het speelde in de 60, 70 jaren... bijvoorbeeld de informatie over de pil over rolverdeling, hoe, goeie, hoe ga je uh, met je wensen om als vrouw... Hè. het was toen nog niet zo gebruikelijk om te werken. Die rol die hebben we langzaam maar zeker losgelaten. We hoeven helemaal niet meer te zeggen wat die vrouw wil of moet doen. Dat weet ze heel goed. Dat doet ze ook. Het is een leuke en actieve vrouw, de doelgroep van Margriet... Uh, zelfbewust ook. En we geven dus heel graag inspiratie en informatie op gebieden die nu belangrijk zijn. Ja, dat, en dat, dat kan dat, net zo goed zijn uh, het verkoop van je huis of het vinden van een nieuwe baan. Ja, dat, dat is de rol nu. Het gaat slecht ja. met, met heel veel bladen. Uh, allerlei geruchten, hè, dat er zelfs allerlei bladen verdwijnen. Ook damesbladen trouwens, vrouwenbladen. Uh, uh, jullie blijven nog steeds bestaan. Hoe kan dat? We zijn groot, we zijn sterk. Uh, we verdienen heel veel geld... We bereiken anderhalf miljoen mensen per week. Dat wordt nog wel eens onderschat, maar dat zijn dus 30 Amsterdam Arenas vol elke week. Dus ja, eh, op geen enkele lijst komen we voor zeg maar. We gaan gewoon door, de komende 75 jaar ook. En niet alleen met een papieren blad, maar natuurlijk op alle platforms. Want, dus want hoe gaat het dan digitaal? De digitale verkoop van Margriet? Ja, die is ook uh, staag groeiende. Die zou dus een enorme vlucht kunnen nemen. Die kan prima bestaan naast de papieren versie. Jij zegt op naar de volgende 75 jaar. Absoluut. Veel plezier met het feestje. Dank voor het gesprek, hoofdredactrice van Magritte. Leontien van den Bos was dat. Graag gedaan. Het ledenwerfseizoen is weer begonnen. Dat constateert het commissariaat voor de media. Omroepen proberen door middel van gerichte acties... zoveel mogelijk leden te hebben tijdens de telling. Die is komende 1 april. VPRO gaat alle mensen die een warme band met die omroep zouden hebben benaderen. Ook de mensen die in het niet register staan. Navraag bij de VPRO leert dat ook deze mensen benaderd worden... omdat ze ooit lid zijn geweest van die omroep. En ook BNN is een ledenwerfactie gestart. Het heel nieuws maakte gisteren bekend... dat de omroep door materialen voor sportclubs clubs te sponsoren, leden probeert te werven. BNN verdedigt zich met het feit dat de 12 euro per lid... voor de sportclub wordt gefinancierd uit het verenigingsbudget. Dat mag aan andere doeleinden dan de programmering worden besteed. De politie in Tilburg had het gisteren extra druk. Er kwamen diverse meldingen van scholen van schoten... die inwoners hoorden bij opname van de nieuwe BNN-politieserie Smerers... De politie reageerde serieus op alle meldingen die binnenkwamen en rukte een paar keer onterecht uit. Al sinds eind augustus worden opnamen gemaakt in Tilburg. Die duren nog tot half januari. De politie neemt maatregelen om verwarring in het vervolg te voorkomen. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. Dat is De Beatles naar Blokken het mediaarchief. Algemene beschouwingen zijn bezig, soms taai en saai, in andere jaren juist spannend. In 2002 was het debuut van premier Balkende en van Harry Wijnschenk, de fractievoorzitter van de LPF, Hij hield een goede medenspeech, maar in de tweede termijn ging het minder goed. Wijnschenk maakte een rekenfout en gaf het kwartje van kok twee keer uit. In het debat legde Wijnschenk zich er ook niet bij neer dat het regeringsbeleid zou leiden tot verlies aan koopkracht, terwijl de LPF eerder zei dat niemand erop achteruit mocht gaan. Paul Rozemuller van GroenLinks dook daar bovenop. Wij denken hier juist daarmee de moed te kunnen tonen... om op een eerder standpunt terug te komen. Daar waar regeringen in het verleden juist niet het lef hadden... om hun beleid aan te passen als de omstandigheden veranderden. U bent met een cultuur hier binnengekomen van doen wat je zegt. En het was uw collega, eh, voormalig fractievoorzitter, eh, de heer Herben... die na de verkiezingen zei, linksom of rechtsom die koopkracht zal gegarandeerd worden. Ik denk dat het een kwestie van goed beleid is om je aan te passen aan de omstandigheden. En dat is denk ik wat heel vaak gemist heeft in het verleden. Ik weet zeker dat de LPF voor 15 mei dit en deze redenering getypeerd zou hebben... als ondubbelzinnige Haagse onbetrouwbaarheid. <lacht> nee, nee, nee. Denk ik niet. Wijnschenk krijgt het ook aan de stok met zijn eigen coalitiepartner, het CDA... als hij pleit voor een vervroegde teruggave van het benzinekwartje van Kok. De LPF-voorman is blijkbaar vergeten dat dat geld al bestemd is... voor een CDA-plan voor verlofsparen. Dit soort grappen kan natuurlijk niet. Ik vind u buitengewoon creatief. Maar ook u kunt een kwartje niet twee keer uitgeven. Nee, maar volgens mij staat de verlofknip los van de levensloopregeling. Had u het plan toch even moeten lezen wat ik u maandag toegestuurd heb... Maxime Verhagen van het CDA en de bijdrage van NOS-verslaggever Bram Schilham. Het optreden van Wijnschenk leidde intent tot veel kritiek. En het droeg bij aan het uiteenvallen van die partij, de LPF dus. Nog geen maand na dit debat werd Harry Wijnschenk afgezet als fractievoorzitter. De fractie benoemde de man die hem was voorgegaan, Matt Herben, toen opnieuw tot fractieleider. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Twee vrouwen aan tafel en het Beersel is correspondent voor Duitse Media in Nederland. En Hadassah de Boer, programmamaker, hartelijk welkom allebei. Eerst even over dat verhaaltje van RTV Noord-Holland wat we net uh, lieten horen. En uh, wat overigens ook aan het uh, begin van de uur in het nieuws te horen was. Die, die dreiging daar bij V&D in Haarlem. RTV Noord-Holland koos ervoor om daar een verslag even naartoe te sturen. En ook een aftelklok in beeld te brengen. Die dus aftelde tot het moment, tien voor twaalf, waarop er dan eventueel iets uh, vreselijks zou gebeuren. Wat vind je daarvan, Adassa? Dat je een verslag even naartoe stuurt, dat vind ik heel erg logisch. Maar zo'n aftelklok, alsof het oud en nieuw is en het twaalf uur wordt... en er wat heel leuk staat te gebeuren, vind ik nogal smakeloos. Zeker gezien het uh, feit wat er de afgelopen dagen in Nairobi is gebeurd. Dat vind ik eigenlijk... Uh, aan ja. ah, dit? Ja, ja, het was, was, ja, je kon het net ook horen. Hè? Dat, ja. je, dat je echt de indruk had uh, dat hij het jammer vond. Spijtig ja. dat, uh, dat het niet ontplofte. <kliek> en ik vraag me dan ook af: kijk, dat is dan ook zoiets van. Uh, mag dat eigenlijk ook zomaar? Want je lokt het ook uit. Je, je kunt denken dat zo'n dreigtweet misschien ook na die Westgate-aanslag. Uh, uh, dus in Nairobi, dat dat een soort van copycat is. En als je nu zo'n klok hebt, nou ja, dan heb je de aandacht die je wilde hebben als je zo'n. Ja. M malle app die je moet ja. krijgen. Eh, niet goed over nagedacht daar zeggen jullie bij RTV Noord-Holland. Dan nog even het bericht over de, de paparazzi. In Californië dus 10.000 dollar boete of een jaar gevangenisstraf Wanneer je dus foto's daar als uh, fotograaf neemt van minderjarige kinderen van uh, de sterren. Goede zaken dan zo? Ja, vind ik eigenlijk ook wel een goede zaak. Ik vind het walgelijk dat er, dat er fotografen om scholen heen liggen. Om, om, om kinderen van beroemdheden te fotograferen. Ik vind dat, uh, ik vind dat schadelijk voor die kinderen. Ook. Hebben we dat hier in Nederland eigenlijk ook vroeger af? Is dat zo erg? Of? Nee, nou ja. Kijk, mensen willen wel meer dan vroeger. Denk ik. ik bedoel het feit dat Wouter Bos toen met die kinderwagen ging, ging rondlopen. Maar goed, dan is, het nog, dan is er nog geen goed overleg. We hebben natuurlijk de code voor de kinderen van de. Van de uh, koningspaar. Maar ja, ja hier ben, is dat toch minder zelf, ben nodig. Je, ben jij zelf als kind ooit gevonden? Jij was de, de dochter van een minister uiteindelijk. In. Ja, nee, maar toen was dat echt anders. Dus de tijden zijn wel echt heel erg veranderd, heb ik het idee. En, uh, en toen was een kinder van politici. waren echt totaal niet, niet nee, interessant. Nee, nee gelukkig ja. maar. Mijn ja, eigen kinderen? <laughs> Mijn eigen kinderen. Nou, daar, is, daar wordt dan weleens gevraagd of je zoon dan ook op de foto mag... voor iets, voor bepaalde fotoreportages. Ik vind dat, dat weeg ik wel altijd heel goed af... Ja. Ik weet niet of je daar altijd op zit te wachten... om maar met zijn kop in ieder blad uh, ja. te staan. We hadden het net over prinses Caroline... die bij een blad in Duitsland heeft geprobeerd om dat te, te verbieden. Dat is dus niet gelukt. De, de, de rechtbank heeft haar niet in het gelijk gesteld. Uh, je hebt in Duitsland beeld bijvoorbeeld. Uh, doen ja. die daar veel aan? Ja, dat, dat is ook altijd heel erg in de belangstelling. En in, in hoeverre dat eigenlijk kan en in hoeverre dat mag. Ik, kijk, ik vind vooropgesteld kinderen, die moet je gewoon beschermen. Want die kunnen er niets aan toedoen. Maar je hebt op de andere kant. Um, we hebben trouwens een geval hier net gehad met Koninklijk Huis. Er was toch één medium die foto's gaat gemaakt van Amalia ja, met, bij het hockey. -in. Ja, ja, ja. ja. Um, nou, je moet ook opletten. Ze zijn de sterren leven van de, de roddelbladen. Ze leven van de paparazzi. Ze bellen ze soms op van de En zeggen, en nu ga ik hier langs. En uh, met mijn kindje, hartstikke leuk. De beste beter dat die kinderen worden beschermd. Als weet dat je, je ouders zijn. Um, en, en je hebt uh, Maxima Willem-Alexander. Die inderdaad publieke figuren zijn. En, en dus zo'n wet... Uh, ik vind het wel lastig dat je op een gegeven moment... dat, dat is toch... Uh, kijk, dat blijkbaar is dat ook zo... dat politieagenten en, en anderen... eerder Reckers, beschermd moeten ja. worden. Nou, um, het grijpt wel heel erg in. Moet ja, je je zeggen. Dat, maar dat vind ik wat anders, hè, de politieagenten. Dat, dat, dat, dat, vind, ja, maar ik, dat ik, vind ik moeilijk. Je maar moet de grens bewaken. Ja. De kinderen zeg ik... En met de mediacode, dat, dat, nou, dat gaat heel ver. Ja, jij bent niet voor de mediacode, oké. Okay. Zometeen praten we over andere zaken in de media... maar eerst het laatste nieuws. Dit is Radio 1. Jan van der Putten, NOS Journaal. Meteen aan het begin van de Algemene Beschouwing in de Tweede Kamer... heeft PVV-leider Wilders een motie van wantrouwen... tegen het kabinet ingediend. En die motie is verworpen. En zometeen het laatste nieuws uit Den Haag. Wapeninspecteurs van de Verenigde Naties... zijn terug in de Syrische hoofdstad Damascus. Ze zijn er voor een vervolg volgonderzoek naar het gebruik van chemische wapens tijdens de burgeroorlog. Tenminste acht inspecteurs kwamen vanmorgen aan bij hun hotel in Damascus. In het cellencomplex bij de luchthaven van Rotterdam... heeft iemand gisteravond brand gesticht in de cel. Het brandje was snel geblust. Een aantal mensen liep ademhalingsproblemen op. De Maratioz heeft een 49-jarige gevangene opgepakt als verdachte. En de aanleg van glasvezelnetwerken in Nederland stokt. In steeds meer steden melden te weinig huishoudens zich aan voor glasvezel... waardoor de aanleg voorlopig niet doorgaat. De campagne van kabelbedrijf Ziggo tegen glasvezel lijkt daarmee effect te hebben. En dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. Zo in het mediaforum. Maar in Den Haag zijn dus die algemene beschouwingen volop bezig. Marcel Bril volgt het debat daar in de Kamer. Marcel, um, uh, ja, is het al spetterend? Nou, het is spetterend geweest. Je hoorde net al in het nieuwsoverzicht. Er is een motie van wantrouwen ingediend uh, door Geert Wilders. Gesteund door de SP en de Partij voor de Dieren. Maar die is dus verworpen. En nu gaat het heel erg uh, over de inhoud. En wat je heel erg merkt... Uh, uh, Halbe Zelstra, fractievoorzitter van de VVD... die staat nu op het uh, spreekgestoelte... is dat het grote aftasten... Is begonnen. De oppositiepartijen die wellicht het kabinet op onderdelen willen gaan steunen... die zijn toch wel heel erg benieuwd, waar zit nou precies de ruimte voor ons? Wat zouden wij als oppositiepartijen kunnen bereiken? En de discussie die ging zojuist vooral over het bedrag van 6 miljard. En Arie Slob van de ChristenUnie, een van die partijen, die had er een vraag over. Hoe hard is die 6 miljard, ook als we nu deze dagen met elkaar moeten nadenken... of we misschien een brede draagvlak met elkaar kunnen vinden om uit die crisis te komen? Ja, voorzitter, voor, voor mij is die 6 miljard uh, uh, alleen al hard vanwege het feit dat als wij uh, het niet zouden doen... dat we dan gewoon weten dat we conform de verdragen die we zelf hebben getekend, sterk nog... waar we als Nederland, volgens mij ook de heer Slob destijds, uh, van hebben gezegd... dit zal en moet gebeuren in andere landen, dat als we dat niet zouden doen, dan krijgen we gewoon een boete. En er is nog een tweede aspect, voorzitter. En dat is de kern van mijn verhaal. Dat is namelijk, uh, als we het nu niet doen, betekent het niet dat het, het afstel is, het is slechts uitstel. Dus we zullen het een keer moeten doen en laten we het dan nu doen. Voorzitter, heel kort. Uh, de heer Zijlstra zoekt beweging, prima. Ik zie hem ook bewegen, maar dan is het wel belangrijk om dat vast te leggen. Ik hoor hem zeggen dat het pakket vooral, vooral belangrijk is structureel. En dat hij naar het totaal wil kijken voor volgend jaar of dat dus 6 miljard moet zijn... En hij zegt samen met mij, dat moet structureel 6 miljard zijn... en de verhouding daarbinnen kan, mits goede ideeën aangeleverd... met minder belastingen. Ik weet niet of ik nou, als ik nu ja zeg zeg ik ja... op dingen waar ik het daarmee net niet mee eens ben. Uh, voorzitter, laat ik het dan zo samenvatten in mijn eigen woorden... dat de opening bij mij er in ieder geval is, bij de VVD is... om in het pakket wat voor ligt uh, te kijken... kun je nog meer doen uh, uh, in uitgaven en minder in, uh, in, uh, in lasten. Zeker, die opening uh, die is er zeker. Maar eerlijk gezegd, ik vind het niet zo'n verstandige operatie... om in 2014 dan de boel te laten lopen... Maar ik ben blij dat de, heer ruimte, de ruimte door de heer Pechtold wordt onderkend. Halber Zelstra was dat de fractievoorzitter van de VVD... in het debat met Alexander Pechtold onder andere... een van die andere partijen die eventueel bereid is om te steunen. Nou, je merkt dat ja, de toon is, we zijn bereid om te bewegen... maar ze zijn er nog lange niet. Nee, sowieso, die algemene beschouwing gaat nog wel even door... en ja. dan zal er daarna nog heel veel over gesproken worden. Jij blijft het volgen allemaal, Marcel Bril Zeker. in Den Haag. Straks om één uur de laatste update. <klaar> En wij gaan door met het mediaforum. Dat doen we dus vandaag met Hadassah de Boer en Annette Birschel. Ja, die politieke beschouwingen zijn bezig. Het jaarlijkse moment van de oppositie om de schijnwerpers op zich gericht te krijgen. Ik hoorde zelfs mijn buurman ineens over de participatiesamenleving. Dat hebben ze wel goed gedaan, de regering, Hadassa. Nou, ze weten wel goed zo'n term weer erin te brengen, maar die term bestaat volgens mij al heel erg ja, lang, precies, toch? Al ja, vanaf eind jaren tachtig. Ik is. zag gisteren Ik beelden wel. van uh, Koos Posma bij Wilde door. die haalde een stukje aan van Drees die het al min of meer daarover had. Hè? Ja, dus wel heel knap hoe ze zo'n zo, zo oude term opeens helemaal weer in het uh, midden van ons vocabulaire weer terug te, terug te brengen. brengen. Nou ja, het, het versluiert natuurlijk. Precies, ja. Het versluiert totaal. Want het gaat natuurlijk uh, toch uh, uit, uiterlijk daarom dat, dat er nu nog eens 6 miljard euro moeten worden bezuinigd. En uh, ik vond trouwens net, uh, uh, wat collega in Den Haag, dat stuk wat hij uh, liet horen, dat het inderdaad het gaat om Brussel. Want het wordt in Brussel beslist. Mm. En, en Nederland rechtsom of linksom, ze hebben geen keuze. Ja. En, en daar zou het nu eigenlijk ook maar om moeten gaan. In, in hoeverre is het nou, want we zitten daar naar te kijken, we volgen dat ...dat elke keer weer twee dagen lang heel trouw... ...in hoeverre is dat nou gewoon toch een, een, een rituele ja, stoelendans... ...en dan hebben ze al lang een beetje de, de lijnen bepaald met elkaar... Nou ja, het, het, het, is, het hoort natuurlijk bij een democratie... maar in dit geval denk ik dat het ook belangrijk is... omdat er toch weer gemeenteraadverkiezingen aankomen... en iedereen toch weer laten zien. Vooral de Partij van de Arbeid, die er nu zo slecht voor staat in de peilingen... die dan toch kan laten zien van hier staan we voor. En uh, daar daarin moet manoeuvreren in die, in die smalle ruimte die er is. En op die manier toch weer uh, zieltjes moet, moeten zien te winnen. Hmm. Het, het ging vanochtend al gelijk van dik houtzaag met planken. Wilders die uh, wat mensen, uh, nou ja, bepaalde dingen toevoegde. Uh, je kan eigenlijk de klok erop gelijk zetten, maar het gebeurt toch weer. Wat, wat vind je daarvan? Van de stijl van zo'n... Nou, kijk, ja. het is een schouwspel, het is entertainment. Het, het wordt natuurlijk ook daarmee, da, daarbij. Maar ik denk, langzamerhand... Uh, is, is wat, ik, wat ik ook zo hoor. Dus ik heb uh, ook uh, buren. <laughs> en, en, en wat die ook zeggen... nou, die roepen maar wat. En dan vinden ze het best onderhoudend... Uh, als er weer iets uh, geroepen wordt. Maar um, ze zeggen, wij willen nu eindelijk zien dat iets gebeurt. Ja, ja, en ik, ik ben absoluut absolu eens met, met Hadassah. Dat is natuurlijk... de verkiezingen mm. is, is, uh, komen daar. Aan, dus zij moeten zich profileren, maar ook ze hebben achter de schermen zijn ze al lang. Uh, de, de uit en weten waar is de ruimte en nou. wat kunnen we doen. Maar als een Kamerlid tegen een ander Kamerlid zegt... Uh, je bent een uh, zielig, miserig, ja. hypocriet mannetje... dan komt er iemand anders die uh, daarin de bres springt en zegt... nou, een beetje respect mag wel. Arie Slop deed dat. Uh, wilde zij dat eerst over vond. En dan zegt uh, Wilde ze vervolgens dat hij Slop net zo miserig is. Weet je wat, ja. wat, wat, wat, sorry dat ik hier wil onderbreken... maar wat ik dan altijd zei, ze zeggen dus nooit, nooit... jij bent of u bent een miserig mannetje. Ze zeggen voorzitter. Ja. Uh, hij is, en dat, dat is zo... Total hypocriet ja, of maar anachronistisch. Ja, is, waar, waar heb het Dan hebben we een debat met LK. Ja. Dat die vorm, nou ja, goed, sowieso, dat is dan anders. Dus dat snap ik totaal niet. Vind ik dat Wilders eigenlijk alleen maar eh, zich profileert. door te doen alsof hij helemaal geen deel uitmaakt van Den Haag. Weet je wel? En altijd maar te roepen dat het allemaal onzin is en iedereen hypocriet ja, Dat hebben we langzittende terwijl, is, Ja, precies, ja. dat vind ik zo, zo opmerkelijk. Hmm. Kom eens met, met een plan in plaats van het alleen maar, maar dat, dat gescheld wordt. Maar om, als zoiets uh, gebeurt, moet de voorzitter dan ook niet veel harder optreden? Ja, ik heb het gelezen, dus ik heb niet gehoord hoe het ging. Maar ik vind wel dat als niet de er wordt wel steeds meer op zo'n toon tegen elkaar gesproken. En ik denk wel dat je als voorzitter ja, misschien een ja, beetje kijk, de een doet lijn moet natuurlijk, trekken. Ja, De voorzitter doet natuurlijk wat afgesproken is. Hè? De Kamer bepaalt eigen regels. Dus dan, dat moeten ze dan afspreken. Ja. En uh, ja, dan, dan zou die moeten zeggen ja, gaan we nu verder zo doen of, of niet? Er ja. uh, zijn ook mensen die zeggen er moeten gewoon veel meer vrouwenfractievoorzitter worden. We hebben nu alleen Marianne Thieme. Uh, dan krijg je het veel vriendelijker debat. Prachtig. Als je, nee, ja, dat is natuurlijk weer... Daar nee, nee, moet die chick, die natuurlijk vriendelijker, ja, zeggen, ja, die die hoog uh, weet nee, ik veel wat Vriendelijk maken. is niet goede woord, maar wat, wat, wat... Het moet überhaupt, nee, er moet überhaupt, er moet überhaupt meer vrouwen in de Nederlandse politiek komen. Ik heb dus de verkiezingen in, of in, in, in Duitsland gevolgd. Ja. En als je dat dus ziet, naar een naar de andere van die vrouwen treedt op en, ja. en sterke vrouwen ja. um, uh, uh, in bijna elke partij, uh, en, en dan zie je hier, ik, ik, jij slaagt dus vandaag de volkskrant op, ze het over twee pagina's over de algemene beschouwing. Een prachtige foto, mooie uh, montage gemaakt. En dan zie je dus, hups, alleen maar mannen daar ja, staan. Ja, je ingenere Zelfde generatie. Ik me zelfde, echt, als zelfde, ik naar ze nou, te kijken ook nog. En dan denk ik, uh, ja kijk, ik heb ook dan snel, dan denk ik, ja wacht, daar ben ik ook niet vertegenwoordigd. Nee, maar het was natuurlijk veel beter. Hè? Ja, jaar geleden. Ja, zeker. We, je hebt nog Halsemaak, Kant, Verdonk teamen, hamer, maar ja, dit is gewoon een, eigenlijk kan het niet Doe nee. je, je wil toch een afspiegeling zijn van wow. de samenleving en dan is het zo'n Hanenkamp is, uh... ja, het is een Hanengevecht <lacht> uh, heb je dan ja. inderdaad, ja. En, en vrouwen zijn nog meer ook van het doen, ne? De omroepacties, moeten we het nog <lacht> even over hebben uh, over een half jaar worden alle leden van de omroepen geteld dat is van belang voor de inkomsten en ook de zendtijd die de omroepen de komende jaren gaan krijgen alle omroepen in Hilversum zijn dus druk bedoende om meer leden binnen te halen en RTL Nieuws had gisteren een voorbeeld van zo'n ledenwerfactie door BNN het jachtseizoen omleden is weer begonnen. En dus strooien de omroepen weer lustig met cadeautjes. En niet alleen naar de kijkers toe. Hier bij hockeyclub Athena in Amsterdam wilden ze nieuwe goaltjes hebben. Maar ja, geld hadden ze niet. Maar toch is dat geen probleem, want BNN, die wilde die best betalen. Hockeyers ja. kunnen voor 6 euro lid worden van BNN. BNN verdubbelt vervolgens dat bedrag... en betaalt die 12 euro terug aan de club. Het commissariaat voor de media gaat er goed naar kijken... want uh, zegt dat de actie verband moet houden... met de identiteit van zo'n omroep. Een cadeautje dat er volstrekt los van staat... is niet de gedachte achter wat de wetgever heeft bedoeld... zegt het commissariaat. Hadassah, wat vind jij hiervan van deze kwestie? Ja, dit is ook dit is al, dit, dit al, alweer een aantal jaar geleden... was dit ook aan de hand. Het is een herhaling van zetten... en het heeft gewoon te maken uh, met het feit... dat die, die omroepen, ja, die, die, die ledenwerfacties... ze weten gewoon niet waar ze aan toe zijn. Dat is kijk, In 2016 moet het er niet meer toe doen, hoeveel leden je hebt, maar... Uh, nu nog wel. Nu nog wel, maar al veel minder. En in het vorige kabinet werden die leden weer heel erg belangrijk. Dus... Uh, misschien zouden alle omroepen de handen in één moeten slaan... en zeggen we doen het collectief niet meer. Maar ja, ze durven het gewoon niet, want straks valt dit kabinet... en worden de leden weer wel belangrijk. Maar het is natuurlijk wel ja. jammer. Kijk, dat geld dat komt over, gaat overigens niet af van de programma-budgetten. Nee, maar het is wel zo, ik heb liever dat het natuurlijk aan programma's wordt besteed... Ja. dan aan dit soort dingen. Maar, ja, maar ik begrijp moet, wel dat het gebeurt. Het, wordt gewoon, het is een systeem dat in stand wordt gehouden. Ja. Dat ja, maar voor, wacht wacht, even, wacht ja. even, want dan moeten we inderdaad even uitleggen. Want uh, inderdaad, die omroep heeft, uh, is, is eigenlijk gesplitst in twee delen. Je hebt dus de vereniging van zo'n omroep. En ja. die betalen dit soort dingen. Dat doen ze van eigen geld, van wat ze van leden binnenkrijgen. En dan heb je natuurlijk een programmabudget uh, En dat komt uh, uiteindelijk uit het belastingcentrum voort. Dat, dat is zo, maar dat komt niet over... bij, bij de luisterers of bij de kijker. Nee. daar zeg ik het ook het, nog even bij. Dat ja, mensen niet nee, denken dat, dat het is, van hun geld cadeautjes uitgeven. Ja, dat, dat uh, het probleem... wat nu de omroepen trouwens ook hebben is... dat ze dat dit soort anachronisme in stand moeten houden... en daarop moeten reageren, dus met leden te werven. Tegelijkertijd hebben ze eigen actie... steun ons dat onze programma's niet kwijtraken... omdat ze niet de, de verdere bezuinigingen well. niet willen... en eigenlijk niet kunnen behappen. Dus maar hoe komt dat over dan? Weet je, bij, ja, nee, goed, bij maar, mensen. Dat, en dat is volstrekt, loopt oh. dat tegen elkaar. Maar dat is dus inderdaad wat jij ook zegt. De politiek die het ene moment zegt... nou, leden ja. zijn niet meer belangrijk, dan ineens weer wel. Ja, uh, en ook het andere moment zegt... er moet 100, miljoen, 100 miljard extra bezuinigd ja. worden. Ook weer zonder dat er een structureel plan wordt gemaakt. Dus dat is, dat, dat, dat is ook 100 miljoen, zo, he, was het? Uh, ja. Ja, 100 miljoen. ja, 100 miljoen. 100 miljoen. 100 miljoen. 100 miljoen? <laughs> Hebben ze zoveel. <laughs> Dank je, Jurgen. Ja. Nee, nee ja, ja, voordat, er, even... voordat er weer verhalen in de wereld nee, komen. Nee, nee precies. Nee, maar maar, dan, ik zou maar, bijvoorbeeld een keer een zouden willen hebben... van die omroepen. Dat ze bijvoorbeeld... hun toppresentatoren... en hun topmanagers... dus zeg maar vanaf 60.000 euro... per jaar, dat die zeggen... nou, ik geef 10% van mijn jaarsalaris... met foto. Ja. Daarbij dat... nu omroepmedewerkers die hun baan kwijtraken... dat die hier kunnen blijven. Dat, dat is overigens wel gebeurd hoor. Er zijn uh, directeuren... bijvoorbeeld die, die uh, teruggegaan zijn. Ja. ja, maar mag een, mag een actie. Met, met foto's daarbij en dan zeg... ik doe dat, ik geef dat. Dat is... Ja. Het zou ook uit PR-opzicht een totaal ander signaal zijn dan nu met ja. zoiets te Want, komen. Maar wat zeg je eigenlijk van even die, die, die actie om de publieke omroepen.? Uh, te, te beschermen voor die 100 miljoen uh, bezuinigingen. Als je dan nu die ledenwerfacties hebt, waarbij dus cadeaus worden uitgedeeld, dat, dat, dat is een verkeerd beeld. Ja, dat is een verkeerd beeld. Het is totaal verwarrend voor, ja. voor, voor mensen. Ja, hoe zit dat eigenlijk? Zij moeten bezuinigen. Wij ja, horen overal, ja, nou ja, ja, het wordt afgeschaft het ledensysteem. Opeens moet ik weer lid worden en worden cadeautjes uitgedeeld. Tegelijkertijd hoor ik dat uh, programma's, goede programma's, bijvoorbeeld bij Radio 1, helemaal uh, uh, ja, weggedrukt worden op een ander tijdstip en dan weer een spelletjeshow komt, bijvoorbeeld op zaterdag. Um, spelletjeshow? Ja, dat <laughs> heb ik gehoord. Van wie? Je uh, moet je alles geloven wat ze zeggen. Nou ja. Een op Radio ik 1? Ik heb meerdere, meerdere bronnen. En dan denk je, kijk en dan maak je reclame bijvoorbeeld Radio 1, de nieuws en sportzender. Ja. En dan voel je ook een beetje uitkijken of, of luisteren en Maar goed. Voor mij wordt het meer een spellingsshow. En niet een Dat show. is ook spelletje in Nederland. Maar, spelling, me, een spelling is, is ook maar hoe dan ook. Ik maak helemaal. ik me wel heel ernstig zorgen. Over die extra bezuinigingen. Ja. Ik bedoel, het, ja. het, het, het, en het mediafonds dat verdwijnt. En ik bedoel, als je het nou hebt over, over cultuur. Hoe moet ja. dat nog worden ja. doorgegeven. Hoe moeten er nog mooie, mooie programma's worden gemaakt. De punt, is, de punt is. Er is ontzettend veel steun. Ook in de bevolking bij Nederlanders. Die zeggen wij zijn tegen die bezuinigingen. Maar de omroepen moeten zelf. Een heel goed beleid voeren. En nu ja. niet van alle kanten iets. We eisen, oproepen en, en, en, en... Die boodschap is genoteerd, dankjewel. Uh, jij wilde nog één ding zeggen over uh, Naima El Bezas. Uh, dagelijks worden allerlei mensen gevraagd en afgebeld voor talkshows. Uh, ook deze schrijfster. Zij werd uh, toch uiteindelijk niet uitgenodigd... om over haar nieuwe boek te komen praten in De Wereld Draait Door. Omdat het op grove wijze uh, gebeurde, plaatste zij on haar onvrede op uh, Facebook. Ja. En wat is er daarna allemaal nog gebeurd? Ja, ze heeft zelf dus gezegd dat ze op een onbeschofte wijze... Uh, werd afgewezen voor die talkshow, had daar onvrede over geuit... en is toen vervolgens uh, door de, haar uitgeverij gesommeerd... om dat van haar Facebookpagina af te halen. Ik bedoel, het is je persoonlijke pagina, omdat de uitgeverij het gevoel had... dat daarmee de andere schrijvers uit, uh, van, Querido, van Querido in diskrediet werden gebracht... niet meer zouden worden uitgenodigd in de talkshow. En het blijkt ook dat uh, de hoofdredacteur van de Wereldrijd Door... Nielke Winia ook heeft gebeld naar de Wereldrijd Door... en heeft gezegd dat... dat de, de uitgeverij. De, naar, de uitgeverij. Ja. Sorry, ik haal hier wel wat dingen door elkaar. Uh, om te zeggen dat het eraf moest. Dat er anders met, met advocaten is er gedreigd. En ik vind uh, toch langzamerhand... Dit is gewoon een persoonlijke, een persoonlijke Facebookpagina. Als je daar niet meer kan opzetten wat je wil. En maar als, maar uh, wat vind jij het kwalijk Dat, dat de wereld Wereldrijd Door dus zo'n uitgeverij belt... of dat de uitgeverij daar ook nog uh, ik naar vind luistert? Het, nou, ik vind het idioot dat de wereldwijd door zo'n uitgeverij beeld. Maar ik vind het nog dat erger zeker. dat kennelijk die, dat iedereen zo bang is voor zo'n programma en zo'n programma zo'n machtig instituut is, dat uh, de uitgeverij daarnaar luistert uit angst dat anders geen één schrijver meer voor zo'n programma zou worden uitgenodigd. Ja, Ik vind dat, ik vind dat echt heel erg schokkend, vind ik het. Ben, ben jij wel eens afgebeld door, uh, door een programma? Ja, ja, zeker. Maar ja, goed, om, om heel eerlijk te zijn, ik... Uh, uh, nooit met die reden trouwens dat ik hier heel erg slecht uh, zou zijn of dat iemand beter hebben. Maar ja, dat hoort ook een beetje bij het vak. Ik ben ook... Uh, ik moet het soms ook doen. Hè? Dan, dan zeggen, nou, het gaat niet door, want... Er ja. uh, is iets anders actueel. Maar daar gaat het niet Maar om. in dit geval, als dat alles klopt, is dat absoluut kwalijk. Want ja, ja. dat heeft haar dat gelijk. Dat, ja. dat zou een maar goed, goed daar begon betekenen. het wel mee. Zij, zij werd afgebeld op het laatste moment. En ik weet... Johan Derks heeft zich daar wel eens over uitgelaten. Die, stond, die zat al in de taxi ja. voor de deur. En werd alsnog afgebeld daar. En die zei, ik ga er gewoon nooit mee heen. Nee, dat kan. En het gaat ook in haar geval ging het veel meer om de toon, geloof ik, waarom het... wat ze had opgeschreven was, dat er was gezegd... ze had gevraagd, waarom niet? Ja, we kunnen veel betere schrijvers krijgen... of we kunnen betere schrijvers krijgen. Mm. Nou, dat is niet echt een opmerking die leuk dat is om te horen. Dat is ook niet aan de dag gebonden. Maar daar gaat het niet om. Nee, het, het gaat voor mij om het vervolg. Om dus het dat... vervolg ja. En dat je dus niet meer uh, ja, kan zeggen wat je wil. En dat, iedereen, dat er een systeem is... dat iedereen elkaar de hand boven het hoofd heeft... en bang is ook maar iets kritisch over dat programma te zeggen... omdat ze bang zijn dat er anders... Uh, represailles volgen. Want dat is ja. eigenlijk... Ja. Uh, want het was zelfs zo dat de uitgeverij anders haar boek zelfs niet eens wilde publiceren. Is ook, die, die was zo in paniek. Die hadden gezegd: als jij dit niet van je Facebook-pagina af, uh, afhaalt, dan, dan, dan mm. wordt je boek niet gepubliceerd. En je moet een excuusbrief schrijven. En je moet, nou ja, Heeft dat... ze dat gedaan, ook allemaal, of niet? Uh, ja, maar ja, het heeft natuurlijk wel opgestaan... waardoor ik het nu, waardoor ik het nu weer weet. Dus ja, ja, ja en het toch ja. heeft meld. Oh, we hebben, ze, we <laughs> hebben alle partijen gebeld in, de, in deze kwestie. Zowel de wereld draait door, Djokowinia uh, als uh, uh, Querido. En uh, overal was, uh, was, was er geen commentaar te krijgen... in de zin van, uh, we hebben dat niet voor elkaar kunnen krijgen. Dus... Ik vraag me af hoe vaak dit uh, al eerder is gebeurd, eigenlijk. Nou, Denk... ik vind het wel goed dat je dat, dat, dat zo eens een keer naar, naar buiten komt. Want dan zijn er misschien ook nog meer mensen die zeggen... Uh, nou, ons is het ook een keer... Gebeurt. Nou. Of? Nou, we roepen ze bij deze op en laten ze zich melden hier in lunch. Dan kunnen we dat melden. Hartelijk dank voor jullie bijdrage in dit mediaforum. zijn de Boer en Annette Bisscholl. Dit is Radio 1 Lunch. En we gaan door met de nationale nieuwscursus. Michel Ignatia is 43 jaar en komt hier uit Hilversum. Hartelijk welkom. Kom iets dichter bij de microfoon, Michel. Doen? Uh, opgegeven door je vrouw. Nou, leuke actie is dat dan, hè? Ja, hoor, ik heb er geen enkel om. Ik vind het leuk. Je bent vrij op het laatste moment geregeld, begrijp ik. Ja, ik woon hier om de hoek, dus uh, dat is, dat ik werd is gebeld uh, afgelopen maandag En toen en je, was het uh, geregeld. je hebt een eigen tabakswinkel hier in, uh, in Hilversum? Uh, nou, dat was, was makkelijk op die manier. We gaan snel kijken wat, uh, wat jij uh, voor scoren hebt. 72 punten, dat is de hoogste score tot nu toe. Eerst de Nieuwsfactor. De nationale nieuwsquiz. Twee lange dagen met algemene beschouwingen. Wellicht de meest interessante algemene politieke beschouwingen sinds jaren. Waardoor dat het kabinet geen middelen heeft, natuurlijk in de Eerste Kamer. dat betreft moet je misschien de komende dagen vooral gaan opletten wie aardig is voor elkaar in plaats van elkaar hard aanvalt. Ja, ik doe het normaal man. Dat acht. Dat ja, doen normaal man. Ja, dat is de. Ja, lekker zelf normaal. Dat heeft hij niet. Ja, ja, hoor. Algemene beschouwingen dit jaar beloven spannend te worden. De oppositie laat fel van zich horen. Vraag 1. Hoeveel oppositiepartijen hebben inmiddels al een tegenbegroting gepresenteerd? Dag 2. Vier zijn het er. ChristenUnie, D66, GroenLinks en CDA. Vraag 2. Verschillende oppositiepartijen willen het sociaal akkoord openbreken. VVD-fractievoorzitter Zelstra reageerde daar gisteren op. Het eerder invoeren van welke maatregel vindt hij bespreekbaar? Ik dacht iets van het uh, met uh, de zorgverzekeringen, iets, maar. Nee, geen idee. Dat is niet goed. Het is de versoepeling van het ontslagrecht. Ook de WW-duur is niet meer heilig volgens daar onderhandelen met de oppositie is nodig omdat ze een meerderheid in de Eerste Kamer willen, de regering. Vraag 3: luister hier naar. Bijna 1 op de 10 patiënten die zijn overleden... zijn dat mede door verkeerd handelen van het personeel. In de eerste plaats is er inderdaad nogal wat schade. Met schade bedoelen we dus problemen niet door de ziekte van de mensen... maar door het handelen van de artsen en verpleegkundigen. Gisteren verscheen het onderzoeksrapport naar de 770 sterfgevallen in een ziekenhuis. Vraag 3, wat is de naam van dat ziekenhuis voordat het failliet ging? Ruward van Putten. Dat is goed, inderdaad. Eerste ziekenhuis in Nederland dat failliet is gegaan. Het werd overgenomen en heet nu Spijkenissen Medisch Centrum. Vraag 4. Hoe heet de commissie die dit onderzoek deed? Geen idee. Dat is de commissie Danner, genoemd naar hoogleraar en internist Sven Danner. Vraag 5. Geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ja, ik weet niet. Ik heb hier gewoon echt super lang toegeleefd. Ik wilde dit echt zo, zo graag. En nu heb ik het gewoon en ja, ik ben er gewoon heel blij mee. Wie is deze vrouw? Ik denk Ellen van Dijk. Dat is goed, ja. We hebben gisteren goud op de individuele tijdrit van het WK wielrennen. Vraag 6. Die titel is nog maar naar één andere Nederlandse wielrenser gegaan. Over wie hebben we het dan? Leontien van Moorsel. Ja, zeker. Die pakte de titel in 1998 en 1999. Laatste vraag. Nog vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Dus niet een persoon, maar een onderwerp. En als je weet wat het is, onmiddellijk stoproepen. Daar komen de aanwijzingen. Vier. Ik kom altijd op de tweede plaats. 3. Mijn bijwerkingen worden vergeleken met die van sigaretten en alcohol. 2. Mijn directeur gelooft niet in wederzijdse trouw. 1. De SGP vindt dat reclame voor mijn website moet worden voorzien van een waarschuwing. Nee, hij valt niet. Nee, je hebt gisteren ook niet geluisterd naar standpunt.nl zo te horen. Ik heb het wel gehoord, maar <laughs> dan hebben we eruit ja, ik, ja, ik heb het van het nieuws gehoord. Over gesproken. Nee, het gaat over Second Love die ah, website. Second website. Ja, ja, ja, ja, waar je ja, kan ja, flirten zegt de ja. directeur, maar we hebben even ja. die site bekeken. Je kan daar veel ja, meer ja, hoor dan flirten. Gehoord, ja. um, nee. je blijft steken op drie. Dat betekent dat er zometeen 24 nodig zijn om gelijk te komen met 72. Ja.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 Vandaag luidt de stelling: het Westen moet de toenadering van de Iraanse president Rouhani serieus nemen. Die sprak bij de Verenigde Naties De algemene vergadering daar en nou ja, hij heeft opvallende dingen gezegd en uh, het lijkt toch dat er een andere wind waait daar in Teheran. En vandaar dus die stelling, en U mag zeggen of het u mee eens bent of mee oneens. Het Westen moet de toenadering van de Iraanse president Rouhani serieus nemen. Eens of oneens. SMS naar 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt naar de website. Dat is www.stand.nl en als u twee het eens of eens. Doe het dan met Hekje standpunt. Uh, terug bij Michel Ignatia, 43 jaar uit Hilversum. Um, Drie 24 moet het er goed zijn. Dan moet ik heel snel praten misschien. Uh, maar uh, we gaan het toch gewoon proberen. We hebben alle kansen. Ik moet wel de vraag helemaal stellen. Dan pas mag je het antwoord geven of je roept pas. Daar komen ze. De nationale nieuwsquist. Welk Aziatisch land werd gisteren getroffen door een zware aardbeving? Pakistan. Dat is goed. Rijkhalsend werd er naar uitgekeken... maar er werden gisteren geen handen geschud tussen Obama en welke Iraanse leider? Rouhani. Ja, goed. Welk land heeft 77 miljoen euro aan Nederland overgemaakt... in verband met de schuld van een failliete bank? Pas. IJsland. Jonge Duitse student die in welk museum op een 17e eeuws bed ging liggen... moet mogelijk een boete betalen? Dat gaat het Rijksmuseum. Dat is goed. Een verdachte koffer heeft welke Duitse luchthaven gisteravond stilgelegd? Uh, Düsseldorf. Goed, vijf gemeenten. In welke provincie gaat het aantal wielertochten aan banden leggen? Limburg. Goed, justitie heeft in hoger beroep een lagere straf geëist. Tegen welke vrouwenhandelaar? Saban. Dat is goed. Een lokaal comité van ouders heeft de Russische president Poetin gevraagd... het concert van wie in Moskou te verbieden? Elton John. Goed. Een casino in welke Nederlandse stad is vannacht overvallen? Tilburg. Ook goed. Een Nederlands mannenteam van welke sport is gisteren in het EK uitgeschakeld door Italië? Uh, Volleybal. Ook goed. Welke dirigent blokkeert de publicatie van een biografie over hem? Geen idee. de Leo is dat. CDA-euro-parlementariër Esther de Lange eist dat wijn uit welk land... dringend moet worden onderzocht naar landbouwgif. Frankrijk. Is goed. De film Hoe duur was de suiker gaat vanavond in première... op het filmfestival. Van welke regisseur? Pas. Jean van der Velden. In het programma Vroege Vogels werd gisteren een oproep gedaan... om welk natuurgebied op de werelderfgoedlijst van de VN te zetten. De Wadden. Zijn de oostvaders Welk land heeft voor de komende 50 jaar... zo'n 3 miljoen hectare land gehuurd van Oekraïne... Uh, Kazachstan. Dat is niet goed, het is China. Dat was een gokje. Ja, ja die wist ik niet. Nee, <laughs> ja. Ik denk wat er in de buurt ligt. Altijd gewoon een heel groot land gokken, China. Ja. Nou, Kazachstan is ook wel <laughs> Ja, dat is waar. Ja. We wonen wat minder mensen, maar ja, nee, je hebt gelijk. Um, ja, 24 waren er nodig om in ieder geval gelijk te komen met 72. Dat was al een opgave die heel erg moeilijk zou zijn. Je hebt de 10 goed in deel 2. En dat betekent dus dat we uitkomen op een totaalscore van 30 niet genoeg voor de weekwinst. Hé hey Las. Dus je, je mag van ons meenemen de kaarten voor beeld en geluid. Nou ja, daar kan je dan ook op de fiets naartoe als je in Hilversum woont. Dat is op de hoek. Uh, We doen de lunchradio erbij, die kan je aanzetten in de winkel. De mok, uh, nou, die kan je op de toonbank zetten. En uh, de lunchbox, daar kan je een broodtrommeltje van maken. Hartstikke mooi. <lacht> Dankjewel. Goeie reis terug, Michel. Dank dat je uh, graag, hier was. Uh, het is deze week de week van uh, dementie. Uh, Terwijl er veel aandacht ervoor in programma's bij de publieke omroep. En zometeen een reportage vanuit het Alzheimer Café in Amsterdam-Noord. Ik geloof. Ik geloof. ik geloof, ik geloof, ik geloof, in de mensen NCRV. en CRV. En kun keuze kunnen maken? Ja, een espresso. Alsjeblieft. Uh, -thee. Een cappuccino. Een cola chocolade, chocolademelk. Oh, uh, doe maar een dubbel. Nee, een verse mentees voor je Met wagen. Graag met, met een rietje bij.